De grauwe razer was het laatste verhaal voor de zomerdienstregeling van Rommeldam intreed. Elf weken lang geen nieuwe verhalen, maar wel bommel. We herhalen de beste verhalen van het afgelopen seizoen. We zenden een lang gesprek uit met auteur Martin Toonder uit 1992 en vele andere bommelaria voeren u door deze lange warme zomer, tot we op 17 september weer met een nieuwe reeks verhalen beginnen. Ook de oorspronkelijke krantenpublicatie van de bommelsaga werd af en toe voor een korte vakantie onderbroken. Marten Toonder dus schreef dan een kort verhaaltje van één dag met drie tekeningen, waarin de vakantie werd aangekondigd. Vandaag hoort u drie van die aankondigingen omlijst door de speciale zomermuziek van GJ Blom en JB Meijers. Een paar dagen later ging Tom Poes eens kijken hoe heer Ollie het maakte. Het was koud en de Noordooster blies de laatste bladeren van de bomen. Zodat hij nogal verbaasd was toen hij zijn vriend in de oude schicht aantrof in plaats van bij de haard. Gaat u weer op reis? Ik dacht dat hij eerst een poosje zou uitrusten. Dat uh, is het juist. M mijn gestel heeft ernstig geleden... zodat de geneesheer mij rust heeft voorgeschreven... nadat hij mijn innerlijk had onderzocht. Hmm. Het was de maaltijd. Smakelijk toebereid, als het zo vrij mag wezen... maar als men er te veel Rust gebreid. en uh, nog eens rust. Ergens in de zon en zonder gebabbel en aanmerkingen... die mijn geestelijk leven aantasten. En dan gaat niemand... Daarom ga ik alleen. Dat is veel rustiger, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. Ga wel, vriend. Wat saai. Rust en nog eens rust. Zou hij oud worden? Dat vraag ik me ook wel eens af, met uw welnemen. Soms krijg ik de indruk dat zijn gedachte leven niet altijd rechtlijnig verloopt, zodat het me wel eens te veel wordt. Tot ziens, jonge heer. Ik ga zo lang bij mijn tante logeren. Dag, Joost. Joost verdween uit het beeld en Bommelstein bleef verlaten in de gure wind achter. Zo moet het even blijven liggen. Maar in september begint er een nieuw verhaal dat een krachtig eind aan deze rust zal maken. Op een dag werd heer Olly onaangenaam getroffen door een bericht dat hij las. En hij haastte zich de gang op om zijn gemoed te luchten. Uh, het wordt te gek! Iedere keer dat ik de tijd heb om een blik in de krant te slaan, lees ik hetzelfde. Heer Bommel gaat met vakantie. Tot onze spijt moeten wij het relaas van zijn avonturen enige tijd Daar onderbreken. Heb ik omdat... Genoeg! Ik met vakantie, terwijl iedereen weet dat ik altijd bezig ben, ook als ik niets doe. En toch staat het er altijd weer, zwart op wit. Maar ik weet wie daarachter zit. Ik ben het niet, heer Olivier. Ik gun u graag uw uitjes, als ik zo vrij mag wezen. Het is mijn autobiograaf. Die is in Ierland gaan wonen, zonder mijn toestemming, zodat hij er tussenuit kan trekken als hij daar zin in heeft. En nu is daar op dat eiland ook nog een poststaking geweest. Uit de nasleep waarvan mijn brief op poten ten onder is gegaan. Het is een schandaal. Bel de redactie op en ontmasker het. Zodat mijn goede naam gezuiverd wordt, Joost. Ik zal ervoor zorgen dat de beschrijving van mijn leerzame levensweg op 17 september vervolgd wordt. Al zou ik erheen moeten zwemmen. Na deze woorden liep heer Olly de deur uit om in de natuur zijn kalmte te hervinden. Dit moest nog eens gezegd worden. Het was herfst geworden en een kille zuidwester joeg donkere wolken langs het zwerken en bladeren van de bomen, zodat het prettig was om thuis bij de kachel te zitten. Dat deed Tom Poes dan ook. Hij luisterde tevreden naar het bulderen in de schoorsteen, totdat hij, boven de natuurgeluiden uit, het geronk van een naderende motor waarnam. Voor zijn deur hield het stil. En een beetje ongerust stond hij op uit zijn gemakkelijke stoel om open te gaan doen. Het was zoals hij reeds gevreesd had. Voor hem stond heer Bommel, die een regenscherm boven zijn hoofd en een vastberaden trek op het gelaat droeg. Ik heb een verrassing voor je, jonge vriend. U gaat toch niet met vakantie? Precies. Hier is het niets gedaan voor een heer met een teer gestel. Kijk maar eens naar de lucht die daar aankomt. Heel drukkend voor mijn fijn gevoelsleven, zegt u zelf. Daarom ben ik naar een reisbureau gegaan en dat heeft me een goede raad gegeven. Oh. Ik weet een prima strijk voor u, zei de reisheer tegen me. Een mild klimaat, een gosvrije bevolking... en het aardige is dat het hele land op vreemdelingen is ingesteld. En daar kunt u van profiteren. Vooral nu alle eenvoudige lieden weer aan het werk zijn. U hebt daar het rijk alleen. Ja, dat zei hij. En daarom gaan we naar Moronië. De? Ja, dat was de verrassing. Jij mag mee. Dat is gezelliger. Hmm. Tom Poes pakte zijn tandenborstel, stapte in de oude schicht en daarop gaf heer Olly gas en reed de natte weg Zodoende verdwenen ze voor enige tijd uit de eten. Want vreemd genoeg was het niet mogelijk contact met hen te krijgen. Een zomerse variatie op de Bommelherkenningsmuziek van G.E. Blom en J.B. Meijers omlijst de drie vakantieaankondigingen. In Rommeldam is de zomerdienstregeling ingetreden. Morgen beginnen we met een bijzonder gesprek met de autobiograaf van Bommel, Marten Toonder. Bommel wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de Stichting het Toonder auteursrecht.